Zo, zitten jullie hier. Als je maar weet dat ik een eerste klaskaartje heb genomen. Dag Kaatje. Je weet dat ik een zuinig man ben. Oh ja, en dan krijgen we dat weer. Ja, Anton, jij bent heus een zuinig man. Je kent de heer Koning? <laughs> dat nou weer niet, maar ik heb wel veel over hem gehoord. Kater. Koning. Enzovoort, enzovoort. <laughs>